3 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Amsterdam is op het Museumplein een aantal EK-deelnemers bevangen geraakt door de hitte. Twaalf deelnemers aan de halve marathon van het EK-atletiek worden verder in het ziekenhuis behandeld. Volgens de politie staan er erg veel mensen op het plein. De familie van de Amerikaanse journalist Mary Colvin klaagt de regering van president Assad aan. Colvin kwam in 2012 in Syrië om het leven samen met een Franse fotograaf bij een bombardement op de stad Homs. De familie van Colvin houdt Assad verantwoordelijk. Ze zeggen dat onder zijn regime jacht wordt gemaakt op journalisten en activisten. Bij een grote bosbrand ten noorden van Los Angeles zijn er ruim 2000 mensen geëvacueerd. De brandweer probeert met ongeveer 200 mensen het vuur onder controle te krijgen. Een brandweerman is licht gewond geraakt. Volgens de brandweer wordt er een hardere wind verwacht die het vuur nog sneller zal doen verspreiden. Het verkeer rond de Brusselse luchthaven Zaventem staat muurvast. De grote toestroom van vakantiegangers en de verscherpte controles bij de luchthaven veroorzaken lange files. Sinds de aanslagen wordt al het verkeer dat naar de luchthaven komt gecontroleerd. Op camerabeelden van de snelweg is te zien hoe mensen uit hun auto stappen en met bagage te voet verder gaan naar de luchthaven. En Alberto Contador is afgestapt. De Spanjaard gold in deze Tour de France als een van de grote kanshebbers om te winnen. Maar hij kwam in het begin al twee keer ten val. En sindsdien had hij het moeilijk. Vanmiddag, na 84 kilometer in de negende rit, stopte hij. Het weer. Later vanmiddag en vanavond een paar buien. Mogelijk met onweer, vooral in het noordoosten. In de loop van de avond kan er elders ook een bui vallen. Morgen is er soms zon, maar in de loop van de dag vallen er opnieuw buien. Rond de Wadden kan morgen harde wind staan. De maxima liggen dan tussen 19 en 21 graden. En de rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Diemen-Noord en Muiden 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 We étions formidables oh, tu étais formidable kring. We zitten in formidable kring. We zitten in een kring. We Tu te een kring. We zitten in een kring. We zitten in een kring. We zitten in een kring. We zitten in een kring. We zitten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 C'est formidable, je t'ai formidable. Nous étions formidable. Stroma, formidabele, 7 over 3, deel 2 van Zandvoort uh, op zondag. Halverwege de Britse Grand Prix zijn we vier coureurs kwijt. Romain Grosjean, Pascal Wehrlein, Marcus Eriksen en Rio Haryanto hebben de race verlaten. En uh, het is spannend, want uh, Rosberg die jaagt op verstappen. En uh, Rosberg die wacht op zijn kans en gaat hij er nu voorbij? Nee! De Verstappen blijven nog steeds tweede. En uh, de Tour uh, die is uh, als volgt. De tweede berg is achter de rug. De, koploper, de koplopers, de kopgroep van 20... rijdt rustig door met ruim zes minuten voorsprong... op het door Sky aangevoerde peloton. En ze zijn onderweg naar Andorra. ja. Ach. <tied> de vroomstalige muziek. Plastic bed van te Ça se j'ai sur mon lit à bouffer sa lande en buen mon whisky quant à moi Peu dormi, vie débris Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash Wouh mm -hmm. en quatre couleurs Allez hop un matin une louloute nu chez moi poupée de cellophane cheveux chinois Aspardera un une gueule de bois Appue ma bière dans un grand verre en caoutchouc S'envoyer sur paille à son lit ruiné, vidé, comblé You are the King of the Divan, qu'elle me dit en passant. Tombera sur la terre je pas Et je suis pas libre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 Ja, dat was vorig jaar ook een redelijk hitje. Met Jams mem En daarvoor, ah, oh, dat was even heftig uit de jaren 70. Plastique Bertrand met saint pour moi. Helaas verstappen hield het lang vol. Maar verliest het wel. En het draait nu op plek 3 rond. En dit is Vanessa Paradis uit begin jaren 90 met Jo le Taxi. Ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Quelement je suis borné. Je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose. Tant que je l'impose, dis-moi qui est le plus beau. Allez. Ego en daarvoor uh, het stoepje van, um, hoe heet het weer, uh, van <laughs> Vanessa Paradis... van Joe, uh, Johnny Depp natuurlijk, Vanessa Paradis met uh, Joe de Taxi. Die waren met elkaar getrouwd, maar zijn volgens mij nu echt uit elkaar. Goed, uh, het is negen uh, voor half vier. Het is tijd voor wat sport. Sarah Moreira en Tadessa Abraham hebben goud gewonnen... bij de eerste editie van de halve marathon op de EK Atletiek in Amsterdam. De 30-jarige Portugese kwam na 1 uur 10 minuten en 19 seconden... net buiten de poort van het Rijksmuseum over de finish. De 33-jarige Zwitser noteerde een tijd van 1 uur 2 minuten en 3 seconden. Moreira, Europees indoorkampioen op de 3000 meter in 2013... ging er al snel met de Italiaanse Veronica Inglesse uh, vandoor. Ze bouwden een grote voorsprong op... maar uh, dat moest Inglesse op 5 kilometer van de finish bekopen... Italiaanse won op 16 seconden van Moreira Zilver. Jessica Agosto uit Portugal won brons in 1 uur 10 minuten en 55 seconden. De Nederlandse dame speelden geen rol van betekenis. Elisaba Gorenal kwam van hen ook als eerste over de dus smeet als 26 e op ruim 2 minuten van Moreira. De Zwitser-Tadresse Abraham die wint dus de halve marathon van het EK. De 33-jarige Abraham die liep vanaf de start aan de leiding. Eerst in een kleine groep, maar in de laatste kilometer solo. De Zwitser nam per ongeluk nog een verkeerde afslag. Hebben we eerder gehoord vandaag, maar had een marge genoeg. En kwam na 1 uur, 2 minuten en 3 seconden over de finish. De Turk-Kaan eh, kiekt in Osbillen die won op 16 seconden zilver en de Italiaan Daniele Mucci die veroverde brons. Abdiel Nagee kon lang met de beste mee en eindigde op 1 minuut en 40 seconden van de winnaar als zesde. Michel Butter had gehoopt met een topprestatie Rio te halen... maar hij werd 27 en ste en kan de speler vergeten. De Europese bond koos voor een halve marathon... omdat de hele marathon tijdens de Olympische Spelen in Rio er te, er te dicht op zit... Aris Merritt kan zijn Olympische titel op de 110 meter Horde in Rio niet verdedigen. De houder van het wereldrecord werd vierde bij de Amerikaanse kampioenschappen, waar de top drie een Olympisch ticket kregen. De 30-jarige Merritt, die in september 2015 een niertransplantatie onderging, kwam één honderdste van een seconde tekort voor de derde plaats. Devin Allen, die ook de American Football speelt voor de universiteitsploeg Oregon Ducks won in 13,03 en mag met Ronnie Ash en Jeff Porter... beide 13,21 naar Rial. Mirrod, die nog met twee hoorde te gaan leiden dacht tweede of derde geworden te zijn. Hij vroeg de officials om de finishfoto nog eens te bestuderen... maar die lieten weten geen aanleiding te zien om de uitslag te wijzigen. Ook Tyson Gay gaat niet naar de Spelen. De drievoudig wereldkampioen van 2007 werd slechts zesde op de 200 meter... De 33-jarige gay eindigde in Londen tweede op de 100 meter... maar moest zijn zilveren plak in 2013 inleveren vanwege doping. Nou gisteren hebben we het allemaal gehoord, Anouk Vetter, zij is 23, heeft bij de Europese Atletiekkampioenschappen voor een grote sensatie gezorgd door de titel op te eisen. En dat deed ze met een Nederlands record van 6.626 punten. Het oude record was met 6.545 punten in handen van Daphne Schippers die zich vertegenwoordigd op de, profici, de sprint profiteert. Vetter, dochter van bondscoach uh, Ronald Vetter, was twee dagen lang een klas apart in het Olympisch Stadion. Verbeterde zich op veel onderdelen en incasseerde voor haar sterke optreden haar eerste grote internationale hoofdprijs. En dat terwijl ze aanvankelijk ervoor gekozen had om de EK te laten schieten, omdat de laatste test in Godsis niet lekker verliep, ging ze in Amsterdam toch van start. Vetter, die veroverde als eerste Nederlandse de Europese zevenkamp titel. Het is het derde goud voor Nederland op het EK. Eerder waren Chirande, Martina en Dag de Schippers op de 100 meter in Amsterdam goud. We gaan weer verder met de muziek. Jacques Brel, met la chanson de Jackie, We si je hier versoffert al dimanche. finissant." Je leur chante Micorassonne Avec la voix abandonnée Dans l'Argentin de Carcassonne Même si on m'appelle Antonio Que je brûle mes derniers feux En échange de quelques cadeaux Madame, a fait ce que je peux Même si je me saoule à l'hydromel Pour mieux parler de virilité à des mémères décorées Comme des arbres de Noël je sais que dans ma soulographie Chaque nuit pour des éléphants roses Je rechanterai ma chanson morose Celle du temps où je m'appelais Jackie Être une heure, une heure seulement Être une heure, une heure Quelquefois Être une heure, rien qu'une heure Durant beau, beau Beau et con à la fois Un jour à Macao Je deviens gouverneur de tripots cerclé de femmes languissantes Même si là c'est d'être chanteur J'y sois devenu maître chanteur Et que ce soit les autres qui chantent Même si on m'appelle le beau Serge Que je vends des bateaux d'opium Du whisky de Clermont-Ferrand De vrais BD De fausses de VIH. Que j'ai une banque en een et un doigt dans en dat et que chaque pays soit à moi Je sais quand même que chaque nuit Tout seul au fond de ma fumerie Pour un public de vieux chinois Je weet ma chanson à moi Celle du temps où je en dat elk Une heure seulement is voor mij. une heure, une heure. Être une heure, rien qu'une heure, durant, beau, beau, beau et con à la fois. Même si un jour au paradis, je devienne comme j'en serais surpris, chanteur pour femme à elle blanche. Même si je leur chante Alléluia, en regrettant le temps d'en bas, où c'est pas tous les jours dimanche. Si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, entre Dieu le fit et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la barbe. Même si toujours trop bonne pomme, je me crève le cœur et le pur esprit à vouloir consoler les hommes. Je sais quand même que chaque nuit, j'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chanter ma chanson naguère, celle du temps.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 40 jaar geleden was dit de nummer 1, de dames en heren, jongens en meisjes. BZN met uh, Mon Amour, gewoon uit Volendammer. En uh, eigenlijk paste deze plaat niet in het repertoire van BZN. En toch uh, werd het opgenomen op cassette recorder. De producers zagen er geen moer in. En uh, nou, het werd toch nog een hit, ook nog. jongen wat een verhaal. Jacques Brel met La Chanson Chans de Jackie. En hier is uh, Michel Fugena weer. Le Printemps. I'm Je m'a promis Et je t'écris Het ...en dan voor Michel Foucault... ...en de Big bazaar lup ...oftewel de lente. GFM. Voor Zandvoort en de regio. De race op Silverstone is ten einde. Max Verstappen heeft na een week... ...na zijn tweede plaats in Oostenrijk... ...in de Britse Grand Prix... ...opnieuw een podiumplaats veroverd... De Nederlander van uh, Red Bull finisht als derde. Lewis Hamilton wint voor het derde jaar op de race op uh, Silverstone en verkleint zijn achterstand in het WK-opleider uh, Nico Rosberg... die tweede wordt, dus, dus het uh, derde podium voor Max Verstappen. Goed, dan gaan we even naar uh, lokaal nieuws. Het carillon boven in het raadhuis speelt al sinds jaar en dag... minstens twee keer per uur vrolijke wijsjes... Er is een programma met fragmenten van bijna tachtig liedjes... die al regelmatig voorbij komen. Maar er kunnen nog meer bij. Wat vindt u geschikt? De gemeente Zandvoort vraagt iedereen om suggesties te doen. En uh, ja, je kan op de site van de gemeente uh, lezen welke wijsjes er al zijn... www.zandvoort.nl en waar je rekening mee moet houden als je een suggestie doet. Het zou leuk zijn als de muziek iets met Zandvoort, zee, strand of duin te maken heeft. We gaan naar Zandvoort al aan de zee, staat al genoteerd... De wijsjes moeten wel direct pakken en goed in het gehoor liggen... want er wordt maar een fragment van gespeeld. Ze mogen niet kwetsend zijn en ook niet bedoeld voor propaganda of reclame. Verder is alles prima. Pop, klassiek, modern, musical, Nederlands, buitenlands voor jong en oud. U kunt zoveel suggesties doen als u wilt. Geef uw ideeën op voor 13 augustus aanstaande... voor te mailen naar kareljon.zandvoort.nl... En Carillon doe je dus met twee L'en. C-A-R-I-L-L-O-N. Apenstaartje Zandvoort.nl Op 1 september zal de selectie bekend worden gemaakt. Wethouder Gerjan Bluis, nieuw directeur Leo Sanders... en medewerkster van de gemeente Zandvoort... en van CFM Jolande Verstegen, die zullen de keuze maken. De gemeente Zandvoort heeft een nieuwe, unieke attractie binnengehaald. Een levensgroot labyrinth. Het labyrint is een reizende attractie die op verschillende plaatsen in Nederland te zien zal zijn. In iedere plaats krijgt het labyrint een unieke vorm en dus ook route. Vanaf morgen tot en met 24 juli kunnen inwoners en bezoekers van Zondvoort deze uitdaging aangaan op het Badhuisplein. Kunt u de uitgang straks nog vinden? In het centrum van Zandvoort vinden deze zomer veel evenementen plaats... zoals toeristische markten, dat is vandaag bijvoorbeeld... muziekfestivals en het Zandsculpturenfestival. Eerder was er sprake van dat er een City Skyliner in de zomer van 2016 zou komen... maar er was aanvullend onderzoek nodig om de veiligheid te kunnen garanderen... van de 81 meter hoge uitkijktoren. Het doel is nu om de City Skyliner binnen te halen in de zomer van 2017... Dan nog voetbalnieuws, want komend seizoen speelt SV Zandvoort opnieuw... in de derde klasse B van het KNVB-district West 1. Het elftal van de trainer Laurens ten Heuvel... komt er een aantal uh, oude bekenden uit de competitie van vorig jaar tegen. Vijf clubs zijn nieuw, waarvan één ploeg KGA uit district West 2 komt. De competitie 2016-2017 kent 13 ploegen... waardoor er iedere week één ploeg vrij van competitieverplichtingen is... De oude bekenden zijn, zijn VVC uit nieuw Blauw-Wit... De Beursbingels uit Amsterdam, Arsenal-SV uit Amsterdam... SCW uit Reizenhout, Koninklijke HFC uit Haarlem en IJmuiden. De nieuwe clubs zijn Hoofddorp, VVV Uno ook uit Hoofddorp... VEW uit Heemstede, VSV uit Velsenbroek en VVA de Spontaan uit Amsterdam. Oorspronkelijk zou SV Zevenhoven ook in de klasse gaan spelen. Echter op verzoek van Kagia hebben ze geruild met de ploeg uit Lissebroek... De eerste competitiewestrijden staan voor zaterdag 3 september gepland. Nou, we kijken er alvast naar uit natuurlijk. Hè. Goed, we gaan weer verder met uh, Franse muziek. Ja, een tikkeltje Spaans, maar goed, dat uh, kniesor die daarop op let, natuurlijk. Ja. Hier is Bandolero met Paris Latino. Que bueno, que rico, que lindo. Paris Latino. Que bueno, que rico, que lindo. Paris Latino. Bandolero, Bandolero le Danse avec le the du miroir. Mm -hmm. I'll be from Mexico. Don Diego de la Vegas, comme come Zoro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poteurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment se savoir. Mm -hmm. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas. la mec du mois. Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, quel linda star! Au milieu de tout ça, y a nous, y'a moi. Et... Don't forget me, I'm time to be. Don't forget me. I'm Dr. B. sur vert de Cuba libre. Dr. B, huh? That's me. Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Que Linda Starr, O tu Tussa and Lu. Heel, heel rustig op je rug liggen Probeer rustig adem te halen En concentreer je Op Adnor-Zandberg Elle voulait que je l'appelle Venise Vous me voyez Maille La voix soumise En gondolier Paquetien pour une cerise Pour un abezer Elle voulait qu'on l'appelle Venise Quel drôle d'idée Quel drôle d'idée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 Ik moet je zeggen, dit is mijn favoriete Frans-talige plaat ooit. Julien Clerc, elle voulait con la pelle venice. Oftewel, ze wilde Venetië genoemd worden. Wie wil dat niet? En daarvoor Bonne Lero met Paris Latino. Het is tien voor vier. Je luistert naar Zandvoort-Aurimans. We hebben ja, Frans-talige platen, want vanavond is het Frankrijk-Portugal... En we hebben natuurlijk de tour naar Andorra. Ze zijn inmiddels in Andorra aangekomen. En, uh, ja, daarom ook Frans-talige plaatjes vandaag bij Zandvoet op Zondag. Dit is een redelijk onbekende, uh, van een aantal jaar geleden. Ze heette La Caravan en Pasté. En uh, ze hebben het over salade, tomaat en onion. Oui, salade, tomaat en onion? Precies, die. Oui, monsieur, oui, non. Salade, tomaat, onion, carrot. <laughs> En porteer de plaats, ouais. en porteer. Yala mm Yala -hmm. Yala J'ai que dalle, j'ai coniche tagniet et que g, alors voilà moi pour mon cas dal J'accueille dans mon estomac pour les Turcs, au monde sandwich, quand faire voir chez moi, j'ti welcome cul donne donne moi harissa, car donne fox zapic, si t'as compris ça, mieux la musique. Gare van Passé, Salat de en daarachter Michel de Pes. Spool een vlucht. We gaan terug naar 1986. Zij won toen het Eurovisie Songfestival als een klein meisje. Sandra Kim met Jemme Jemme, la vie.